10 uur. Dit is Radio 1. Met Sven Koppelman. Gedoe over een Nederlandse draagmoeder. En minister Schippers geeft de Tweede Kamer geen openheid over luxe reisjes naar van haar ambtenaren. Zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland eerst nu het NOS Journaal van 10 uur. Hier is Jan van der Putten. Het aantal zelfdodingen in Nederland is de laatste vijf jaar sterk toegenomen. In 2008 maakten 1353 mensen een eind aan hun leven. Vorig jaar waren het er 400 meer. In twee derde van de gevallen gaat het om mannen. Demograaf Latten van het CBS zei in KRO Goedemorgen Nederland dat hij nog geen verband met de economische crisis durft te leggen, maar dat onderzoeken daar wel op wijzen. De Verenigd Koninkrijk. Daar zijn onderzoeken die zeggen het hangt toch samen ook met met uh, economische situatie met werkloosheid, maar ook in Nederland. Nidhi heeft onder andere onderzoek gedaan... en die wijst ook op de samenhang tussen ja, stijgende trend in, in, in zelfdodingen en, en uh, ook het vertrouwen van de, in de samenleving, in de economie. Zelfdoding komt relatief weinig voor... bij mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst. Bij Surinamers ligt het aantal zelfdodingen hoger dan bij autochtonen. Het calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht is weer gesloten. Gisteravond werd de voorziening geopend... voor de slachtoffers van de grote brand- in Seniorenflet Grote Koepel in Zeist. Alle gewonden zijn inmiddels opgevangen in de reguliere zorg. Het hospitaal zit in het UMC Utrecht zelf. Het is een speciale slapende voorziening... die kan worden gebruikt bij bijvoorbeeld een ramp.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 Rusland weigert mee te doen aan de procedure... die Nederland heeft aangespannen bij het Zeerecht Tribunaal. Nederland eist dat Rusland 30 Greenpeace-activisten vrijlaat. Maar volgens Rusland heeft het Greenpeace-schip Arctic Sunrise... dat onder het Nederlandse vlag vaart... inbreuk gemaakt op de Russische soevereiniteit. En daarom wil het land niet meedoen aan de procedure. Volgens correspondent David-Jan Godfroy zit er iets anders achter die beslissing. Water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 In het Amazonegebied is een vegetarische piranha ontdekt. Het visje staat op een lijst van het Wereld Natuurfonds... met in totaal 441 dier- en plantensoorten... die de afgelopen jaren zijn ontdekt in de regio. De vega piranha eet waterplanten. Hij werd gevonden in een rivier in Brazilië. Op de lijst staat ook een aap die snort als hij tevreden is... een kikker ter grootte van een vingernagel... en een dis met oorlogskleuren. Het weer nog. Van het zuiden uit toenemende bewolking en buien. Er komt meer wind en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen droog en zonnige perioden en een graad of 16. Is Antwerpen alweer ontsloten? John John ook bij de ANWB. Nou, er is wel een file naar Antwerpen. Op de A16 daar staat dus af het Rijzenberg in Knoop het galder drie kilometer naar een ongeluk. Bij Knoop het galder is de rechterreis ook afgesloten. Wat u leest in Wikipedia is lang niet altijd waar... maar daar wordt aan gewerkt, hoort u zo bij de Cairo.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 Volgens de Gezondheidsraad hebben miljoenen Nederlanders extra vitamine D nodig. Oh ja? Ja, misschien jij ook wel. Doe de test op doededetest.nl of vraag bij je apotheek om persoonlijk advies. Ja, dan puntje 4 van deze vergadering. De vestiging in Soudaan. De... Schiedam? Nee, Soudaan. Oh die dam. Soudaan. Te veel galm? Voor een perfecte akoestiekoplossing ga je naar incatro.nl. Comfort heeft een klank. Elke dag daverende dagaanbiedingen bij Expert. Alleen morgen een koffievolautomaat van Bosch van 469 voor maar 297 euro na cashback. En een navigatiesysteem van Mio van 129 voor maar 88 euro. Kom naar de winkel of ga naar Expert.nl. Expert begrijpt het. Voor een perfecte akoestieke oplossing ga je naar incatro.nl. Comfort heeft een klank.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 Sven Kokkelman. Gynecologen vinden de grenzen van het draagmoederschap bereikt. Minister Schippers zwijgt over luxe reisjes van ambtenaren. Internet-encyclopedie Wikipedia verwijdert honderden gebruikersaccounts. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs zijn bang voor de komst van hun Roemeense collega's. Ik hoop dat het nog even blijft. Dat hun nog een beetje nog even wegblijft, maar ik vrees het ergste. En het ochtendhumeur van Koos Postemaat is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. De 47-jarige Nederlandse draagmoeder, dames en heren... is vorig jaar bevallen van een kind uit twee anonieme Spaanse donoren. De gynaecoloog, de gynaecologen, moet ik zeggen... die de zwangerschap en de bevalling begeleiden, die slaan nu alarm. Zij vinden dat de grenzen aan het draagmoederschap zijn bereikt. Een van die gynaecologen is Frans Raumen... van het Atrium Medisch Centrum in Heerlen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar, waar zit het bereiken van de grens, wat u betreft? Nou, er is hier een kind gemaakt uit een donoreicel en een donorzaadcel... Uh, en die, uh, die gegevens blijven anoniem. Omdat het in het buitenland gebeurd is. In Nederland kan dat niet. In Nederland zijn de donoren van eicel en zaadcel niet anoniem. En kan het kind dus altijd achterhalen wie de ouders zijn. Uh, in dit geval niet. Nee, even voor de duidelijkheid. Het gaat om een Nederlandse 47-jarige draagmoeder. Ja. Die het, uh, uh, het kind uh, heeft gebaard voor... Een familielid van haar? Ja, voor haar aangetrouwde neef, uh, van wie de vrouw uh, geen kinderen kon krijgen. Althans, die eicellen waren via IVF erg moeilijk te bevruchten. En toen heeft die neef gezegd: van, Nou, als jij die eicellen niet kunt leveren, dan hoef ik ook geen zaadcellen te leveren. En laat dan maar een kind elders maken. En die tante heeft de goede trouw gezegd: van, Nou, dat draag ik wel voor jullie uit, ik regel dat wel. Ja. En, uh, en daarbij is dus gebruik gemaakt van een anon anonieme Spaanse eicel en een uh, anonieme Spaanse spermacel. Precies, die zijn uh, in het laboratorium bevrucht en dat is dus ingeplant bij die 47-jarige draagmoeder. Die heeft vervolgens die zwangerschap netjes uitgedragen tijdens die zwangerschap. En de bevalling is er bij ons onder controle gekomen. En daardoor werden we geconfronteerd ja, met een, een, een, een gedwongen feit. En we hebben netjes die zwangerschap en bevalling begeleid. En vervolgens is natuurlijk, uh, zijn er nogal wat toestanden geweest met de Raad van de Kinderbescherming hoe dat nou verder moest. Want dat kind werd dus na de bevalling overgedragen aan de wensouders. Ja. En wie dat... kind is het dan? Ja, uh, in, dat is heel moeilijk. Kijk, officieel is het in Nederland zo dat de draagmoeder die het kind baart, dat is de moeder. De vader, iedereen kan zeggen dat hij de vader is, dus de wensvader in dit geval kan natuurlijk wel aangifte van dat kind doen en dat ja. op zijn naam zetten. Maar vervolgens moet de Raad van de Kinderbescherming moet dus regelen dat dat kind dan van die draagmoeder overgedragen wordt aan de wensouders. Ja. Dat is overigens allemaal in, in, in goed overleg en prima verlopen. En de mensen zijn allemaal heel erg gelukkig. Ja. Maar wij vragen ons toch serieus af of dit nou de weg is die wij op moeten gaan. Waarom vraagt u zich dat af? Nou, kijk, in feite kun je dit vergelijken met een adoptiekind. Hè? Je vraagt je af waarom gaan die mensen niet een kind adopteren. Dat is ook genetisch een vreemd kind. Maar dat kind is er al. Ja. Nu is dat kind wel bewust in elkaar gezet. Uh, dus als ik gezegd, ik denk dat dat allemaal te goed of trouw is gebeurd... ...maar dat men zich onvoldoende heeft gerealiseerd wat de consequenties hiervan zijn. Ja. En... Maar goed, u zegt net zelf, volgens het Nederlandse recht is de draagmoeder dan de moeder. Uh, maar doorgaans is het zo dat de draagmoeder ook dan toch de eicel uh, uh, aanlevert, om het zo te zeggen. Het is meestal toch ook de eicel van de draagmoeder in kwestie, is niet? Uh, nee, het uh, gebruikelijke draagmoederschap is dat er een eicel... ...en een zaadcel van de wensouders geleverd wordt. Ja. En dat op verzoek van die wensouders die ja. draagmoeder dat uitdraagt. Maar goed, dan weet je in ieder geval wel wie, laten we zeggen, de uh, biologische ouders zijn. Exact. Uh, waar het genetisch materiaal uh, van afkomstig is. Exact. En in dit geval weet dat kind dat dus niet. Dus dat weet het kind zowel dus Zowel niet van moederszijde niet als van vaderszijde. Weet ook niet of er misschien erfelijke aandoeningen in de familie zitten... ...wat de familiegeschiedenis is. Dat weet het kind niet en daar zal het ook nooit achterkomen. komen. Dat is ook het, het grote bezwaar wat wij hebben. Kijk, in Nederland is het heel goed geregeld uh, dat een draagmoeder met uh, het genetisch materiaal van de wensouders een kind uitdraagt. Dat wordt allemaal centraal geregeld in de VU in Amsterdam. Mm -hmm. uh, maar als mensen dus niet aan hun trekken komen en dus iets op internet zoeken uh, wat uh, in Nederland niet mogelijk is. Ja, er zijn op dit moment geen sancties voorhanden om nee. daar iets aan te doen. En Vraagt wij... u om sancties ook in Europees verband? Nee, ik vraag niet om sancties. Ik vraag om preventie. Ik weet niet hoe vaak het dit voorkomt. Wij waren nogal verbaasd dat ons dit overkwam. Je kunt natuurlijk geen enkele kant op, want er is geen sanctie, want dat kind gaat komen. Er moet, denk ik, moeten twee dingen gebeuren. Er moet betere voorlichting komen aan koppels die een mislukte IVF-procedure hebben gehad. Zodat ze weten wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn voor een eventuele zwangerschap of toch een eigen kind en hmm. dat zou dus moeten gebeuren in de IVF klinieken waar dan ja, het niet tot het gewenste resultaat geleverd heeft, dat is ja. één. Ja. Twee denk ik dat er op internationaal vlak uh, toch in ieder geval richtlijnen moeten komen zodat elders in de wereld op dezelfde manieren gehandeld wordt als dat nu in Nederland is of hmm. dat Nederland zich aanpast aan de manieren elders in de wereld maar ja. in ieder geval internationaal dezelfde richtlijnen. Goed, dat is waar u om vraagt want u vindt dat dit uh, niet kan en dat de grens is bereikt. Dat is onze mening. Frans Romen, gynaecoloog aan het Atrium Medisch Centrum in Heerde. Ik dank u zeer voor uw toelichting. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Door nu naar Den Haag. Minister Schippers van Volksgezondheid... geeft namelijk geen openheid over buitenlandse reisjes van ambtenaren. Vaak worden deze reizen naar bijvoorbeeld Zuid-Frankrijk betaald... door farmaceutische bedrijven of door zorgverzekeraars. Renske Leijten is Tweede Kamerlid van de SP. Goedemorgen. Goedemorgen. U maakt zich daar vast druk over. Nou, Want u ja, bent van de SP? Zijn, wij zijn al heel lang bezig om de minister te vragen om ons die informatie gewoon te geven. Ja. Wanneer gaat welke ambtenaar naar welk reisje en wie betaalt dat? Omdat wij dat toch wel belangrijk vinden om de regering ook te kunnen controleren met welke banden hebben ze eigenlijk met verzekeraar, farmaceuten of andere industrie. Ja, of het bankwezen. Want ik heb een heel lijstje gekregen van ja. dingen die u wel boven tafel heeft gekregen... waarin de directeur-generaal van uh, gezondheidszorg van VWS nogal vaak op reis gaat. Ja. Um, uh, en daar zie ik dan ING, Bank, uh, ABN AMRO, Philips, uh, Mensis, Achmea. Uh, nou ja, zorgverzekeraars. Um, maar ook het, het bankwezen als sponsors van dat soort reisjes staat. Maar er staat niet bij wat die mensen daar hebben gedaan. Dus met andere woorden niet of het een belangrijke bijeenkomst was... en dat het dus nodig was dat die ambtenaar daar was. Nou, Waar u het over heeft, dat zijn de zorg -reisjes. Uh, ja. Die worden al sinds 2006 georganiseerd. Ja. En wat me daarbij opvalt is dat uh, de directeur-generaal van de gezondheidszorg... altijd ook de uh, delegatieleider is. Samen met uh, meestal iemand van de zorgverzekeraars. Ja. En uh, wat ik graag wil weten is... Uh, gaan zij dan ook over het uitnodigingsbeleid, waar ze dan naartoe gaan? Want dat lijkt me allemaal nogal belangrijk. Uh, voor als je een reis samenstelt, als je die reis zelfs leidt. Uh, maar hierover... Uh, krijgen we ook geen duidelijkheid... Terwijl we dit via internet en bronnen die we hebben, uh, wel hebben gevonden. Uh, en nou ja, de oude, uh, de, de staatssecretaris nu was uh, uh, delegatieleider in 2006 en 2007. Uh, en daarna zijn zijn uh, opvolgers dat gaan doen. Ja, en dat, dat zijn toch wel reisjes waarop ook besluiten worden genomen. Dus als ik wil kunnen controleren wat het ministerie en dus de minister doet... dan moeten ze dit gewoon opgeven. En het is mij ook wel een beetje raadsel... ...waarom ze dat niet gewoon doen. Nou ja, dat, doet ze, dat geeft ze aan, namelijk. Er wordt niet bijgehouden welke ambtenaren naar welke congressen gaan. En daarom kan ze geen overzicht geven van uh, dat dit soort reizen. En uh, met andere woorden, ze wil wel, maar ze kan niet. Ik vind het een beetje gek. Want als je een week weggaat, die zorg die zijn een week. Yeah. Uh, en je bent dan in dienst. Die gaat namens de organisatie waar je voor werkt. In dit geval het ministerie, de Rijksoverheid. Ga je een reisje maken, dan lijkt me dat dat genoteerd wordt. Die en die is afwezig in verband met dat en dat reisje. Maar we weten ook dat, het, uh, u zei al, Zuid-Frankrijk, uh, in Saint-Paul-de-France. Dus een congrescentrum waar regelmatig congressen zijn. Yeah. Daar zou de staatssecretaris dit voorjaar nog naartoe gaan. Yeah. Toen daar een beetje ophef over ontstond, ging dat ...congres opeens niet door. Dat was een congres uh, volgens mij van farmaceutische industrie. Maar hou met de goede, het kan ook iets anders zijn geweest. Het kan ook georganiseerd zijn geweest door een bank inderdaad. Hè. Want Er wordt ontzettend veel geld verdiend in de zorg. Dus die banken die zitten daar ook allemaal aan tafel. Ja. Maar ik vind dat het gewoon relevant is. Wat doet de staatssecretaris daar? Maar wat Lijten, hij het daar? Is... Met wie spreekt hij daar? En wat belooft ja, hij daar? Nou ja, kijk, congressen uh, dienen er over het algemeen toch toe... Uh, ...dat mensen in de zaal nieuwe inzichten krijgen... ...in de nieuwste ontwikkelingen. Uh, en dat is het dan per definitie verkeerd dat ambtenaren hun licht opsteken op congressen... zodat ze de zorg die toch al qua kosten uit de klauwen loopt beter in de hand kunnen houden? Nee, natuurlijk is het geen enkel probleem als ze naar een zinvol congres gaan. Dan kan ik u zeggen dat ik vele uitnodigingen voor congressen uh, krijg... waar ik mij heel vaak bij afvraag hoe zinvol dat is... of dat niet gewoon een soort van old boys netwerk bijeenkomst is... Dat kan ook heel Waar zinvol ook zijn, heel toch? Er heel veel achter de schermen gebeurt. Dat kan toch ook heel, heel, heel uh, zinvol zijn? Dat kan, maar dan, dan noteer je dat gewoon. Ja. Ik bedoel, wij hebben ook beleidsmedewerkers... die soms naar congressen gaan of soms op een werkbezoek gaan. Ja. Maar dan maken wij daar een besluit van. Van, oh, dat is goed, ga daar maar eens je licht op steken. Goed, u wilt gewoon inzicht in de gegevens. Al is het maar vanwege de transparantie en om te uh, voorkomen... dat uh, de farmaceutische industrieën uh, middels dit soort reizen... invloed hebben op het overheidsbeleid. Nou, Begrijp ik het goed? Nog, het is nog sterker. Wij zijn er deze zomer achter gekomen... ...komen dat er een netwerk bestaat... ...van farmaceutische industrie... Uh, ...waarbij uh, degene de, uh, die verantwoordelijk is... ...voor de farmacie op het ministerie... ...dat is een superhoge ambtenaar... ...gewoon voorzitter is van het overlegclubje. En het overlegclubje heeft geadviseerd... ...over hoe je bijvoorbeeld medicatie... Kan opgenomen, ...opgenomen kan krijgen in het basispakket. Dan betalen ja. u en ik dat. Ja. En dat is overgenomen door de minister. Wat? Dus er worden op heel hoog niveau... ...heel veel dingen besloten... ...en daarover is geen openheid. Nee. En ik zou zeggen als er niks te verbergen is, laat het ons gewoon weten. En als er wel iets te verbergen is, dan komen we er wel achter. Goed, de minister heeft dus gezegd... u krijgt het niet, want ik heb het niet. En wat gaat u nu doen, tot slot? Nou, we gaan uh, maar eens een WOP doen. En dan ga ik kijken of ik via meer met openbaarheid informatie krijg, Ja, of ik dan via WOP meer informatie krijg... dan via mijn grondwettelijk recht van Kamervragen. Uh, uh, als dat zo is, dan hebben we volgens mij... Uh, de volgende uh, flinke uh, rel met de minister. Uh, maar... Ik denk dat de informatie er is, dus ik kan het beter gewoon geven... als de Kamer het vraagt, maar we komen er hoe dan ook wel achter. Nou, uh, ik hoor vanzelf wanneer u zich dan meldt met de gegevens. Zeker, ik zal mij melden. Hartelijk dank, Renske Leijten, Kamerlid voor de Socialistische Partij. Vanaf 1 januari mogen Roemenen en ook Bulgaren... zonder werkvergunning in Nederland aan de slag. Ik denk dat vanaf 1 januari in Nederland overspoeld zal worden... de dijken staan op breken. Deze week in Karo, Goedemorgen Nederland. Ik hoop dat het nog even blijft. Help! De, perster, de Roemenen komen. Ja, minister Asscher van Sociale Zaken, dames en heren, heeft een onderzoek ingesteld naar de verdringing van Nederlandse werknemers door Oost-Europese arbeidskrachten. Dat komt mogelijk niet alleen voor in de glastuinbouw, maar ook in de transportsector. Hoort u in een verslag van Martijn Grimius. Zo, dit is hem, hè? De truc. Dit, dit is hem, ja. Hier uh, doe ik het mee. Nou, uh, goed. Aan een soldaat zullen we maar instappen. Waar gaan we heen trouwens? We gaan nu naar Rittenkerk. En lading lossen? Lading laden. Lading laden. Oké. Okay, ja. Nou, gaan we stap ik in. we dat is een even stukje klimmen. Drie trappetjes op. Zo. Rij maar. Wat gaan we eigenlijk ophalen? 16 vaten met uh, olie. Smeermiddelen. Geen gevaarlijke stoffen. Dus je mag gewoon blijven zitten. Dan rijden we een klein stukje. Van Rotterdam naar Hiddekerk zijn niet de grootste afstanden. Rijdt u nog wel eens lange afstanden? Uh, nee, sinds een tijdje is dat uh, aardig over. Ja, wat is lange afstanden? De een vindt dat hij naar Groningen moet al een uh. eind. Maar, <laughs> ja, nee, dat... Uh... Maar waar rijdt u het, het vers naartoe? Nou, dat is uh, het Sauerland En uh, dan is het wel een beetje op. Zeg maar rondom Keulen. Dan uh, daar stopt het wel ongeveer. Dus Zuid-Duitsland, uh, Frankrijk, Italië? Nee, daar, uh, daar zal ik niet meer komen voorlopig. Dus, maar hoe kan dat? Uh, nou, dat is gewoon door de... Dat is een prijstechnisch verhaal. Een, een chauffeur uit het Oostblok doet het gewoon veel goedkoper. Als, als onze uh, CEO ligt, zal ik zeggen... Onze salarissen liggen veel hoger dan van een uh, Hongaarse chauffeur. Ja, en... Alles moet tegenwoordig overal op beknippeld worden. Nou ja, de auto moeten ze kopen, de gasolie moeten ze kopen... de tol moeten ze betalen. Dus wat kan erop bezuinigd worden? Dat is op de chauffeur. Een goedkope chauffeur om te kunnen blijven concurreren. Peter Vinken, de baas van Anne Soldaat... en directeur van Nederland Logistics... heeft naar eigen zeggen geen andere keus. Ja, helaas is het zo. Ook wij runnen een business. Je praat in ons geval over een business van, uh, met een omzet van 90 miljoen euro. Wij hebben... Uh, in afgeronde getal even 2000 klanten. Onze klant uh, betaalt ons uh, echt geen 100 euro per auto meer. Of per transport meer. Omdat wij uh, van die aardige mensen zijn. Dus wij moeten ook mee met, uh, uh, ja, met de marktprijs. Zo, gaan we even melden. Krijgen we 16 drums. 3585 kilo. Hier, oké. Uit Roemenië. En die rijdt containers, nou die container komt echt niet uit Roemenië vandaan, die komt hier uit Rotterdam vandaan, dus ja, dat, dat zie je dus ook in het binnenlands vervoer. Dan zijn ze er al, de Roemenen. Dan zijn ze er al, ja. Hoi. Hallo. Op lade voor Hagen, 16 uh, drummetjes. Nou ja, dat is ook een, een probleem bijvoorbeeld voor hun, al die, al die jongens, al die Roemenen en uh, Bulgaren. Als ze er eigenlijk hier melden, ja, ze weten niks. Ze kunnen de taal niet en dan staan ze hier. En dan klopt er iets niet en dan, dan is het vaak een drama... om dat weer voor elkaar te krijgen. Dankjewel. Nou, we gaan even naar de overkant. Ik ken de weg, hè? Ja hoor. Okay. Ik ken de weg en ik ken de spraak, dus... Nou zijn de Nederlandse chauffeurs verdrongen van de internationale markt. Ze maken geen hele lange ritten meer. Hoe groot is de kans dat als de Roemenen en de Bulgaren straks naar Nederland komen... dat ze hier vrij mogen werken, dat ze dan ook de binnenlandse ritten van de chauffeurs verdringen? In de eerste plaats, als de Bulgaren en de Roemenen dan in Nederland komen... en ze bieden zich aan als chauffeur... zullen ze ook beloond moeten worden... voor conform de Nederlandse transport-CAO. Dus dan praat je niet over uh, een verschil natuurlijk in beloning... maar gaan we met elkaar concurreren op basis van kwaliteit. Nou, dan hebben we nog zoveel eens over vertrouwen in de Nederlandse chauffeur... dat hij zich aan niet laat verdringen... Uh, en b, dat, uh, uh, dat de, de Roemeense of de Bulgaarse chauffeur... zelfs uh, een toegevoegde waarde kan zijn... omdat er uh, ook in het binnenland dadelijk heel veel chauffeurs gezocht worden. Hè? Want we hebben wel te maken met een negatieve instroom van, uh, van, uh, van chauffeurs. Ze gaan er meer met pensioen of stoppen ermee dan dat er nieuw bijkomen. Dus misschien zijn we dadelijk wel heel erg blij... dat we uh, meer potentieel hebben aan chauffeurs lading zit erin, de klippen gaan dicht. Ja hoor. Op naar het volgende klantje. Hoe lang blijft u dit nou nog doen? Geen idee. Ja, ik denk nog 17 jaar, maar... Ja, dat weet ik niet. Ondanks de Roemenen en de Bulgaren? Ja, uh, yeah. ik weet het niet. Ik kan niet in de toekomst kijken. Wat denkt u? Ik denk dat het voorlopig alleen nog bij het verdere werk blijft... waar die Roemenen en Bulgaren op komen. Het van van A naar B rijden. Dat, dat gaat goed met die gasten, twisten. het gaat niet altijd goed, maar... maar goed, dat kan iedereen doen en dat komt niet op een uurtje. Ja, hier vandaan naar Barcelona over een om 11 uur ben, of om 12 uur, dat zal niet zoveel uitmaken. Maar het, het kortere werk en het binnenlandse werk, ja. Ik hoop dat het nog even weg blijft. Dat hun nog een beetje weg blijft, maar ik vrees het ergste. Vrachtwagenchauffeur Anna's soldaat wacht de komst van de Roemenen enigszins gelaten af. Van wie hij geen concurrentie hoeft te verwachten... is de Roemeense verpleegster Sandy. Zij volgt alvast een cursus Nederlands... om straks hier aan de slag te gaan. Spannend. Mee van Sandy morgen. in help de Roemenen komen. Oh, daar ben ik erg blij mee. Bedankt. Morgen dus verder. Vragen en opmerkingen zijn welkom... via goedemorgennederland.nl Straks Wikipedia gaat gerommel met informatie aanpakken. Eerst nu het ochtendhumeur, hier is Kostbosten Terwijl de Zwarte Piet-discussie traditioneel weer oplaait. Daarbij onverwacht steun in een rapport van de Verenigde Naties over racisme en discriminatie in Nederland door Nederlanders. Bedenk ik mij dat we bij ons thuis al vele jaren geleden. het Pieterman-Knecht-probleem hebben opgelost. Dat ging al dus. Mijn familie woonde één hoog in Rotterdam met volwassenen. Twee hoog woonde een echtpaar met kleine kinderen. De buurman sprak met mijn broer Jan af dat die Sinterklaas, hulp Sinterklaas uiteraard, zou zijn. Een Zwarte Piet konden mijn zus en ik niet opbrengen. Het aantrekken van het gehuurde haap bijt gebeurde al niet zonder lachen. De baard bleek scheef te zitten en moest opnieuw bevestigd het geen pijn deed. Mijn zussen waren intussen door lachbuien niet meer voor hulp beschikbaar. Broer Jan zei dat hij een lange broek onder zijn gewaden nodig vond. Het was koud buiten en hij zou buiten aanbellen. Mijn moeder verbood dit. De kindertjes zouden hem dan zo snel herkennen. Een boze Sint-Jan daalde de trap af en ging naar buiten. In de portiek tolde een polaire wind rond... en toen ik de deur met het de traptouw opende... waaide de bischop Jan naar binnen. Daarbij stootte hij verwensingen uit... die hem in de echte moederkerk lang tot biechten verplicht zou hebben. Langs mij heen lopend mompelde hij, een verwoed voetballer... dat hij leukere thuiswedstrijden had gespeeld... maar het kindergezang overstemde nu alles. Eenmaal binnen kreeg Jan de Kleintjes nauwelijks stil. Ze schreeuwden om de zak met cadeautjes, maar die had ik. Ik zou op de kamerdeur bonzen en de zak binnendragen. Mijn tekst luidde daarbij, dit is verkeerd bezorgd op één hoog... maar dit is voor jullie op twee hoog. De herrie die volgde was ontstellend. Mijn broer had nauwelijks ook nog maar iets te vertellen of te verrichten... Hij strompelde naar de deur en de trap af, die Sint. Beneden hebben we het nog gezellig gemaakt. Ik ben nog even naar boven gegaan. Daar zaten de kindertjes, hun cadeautjes beschermend. En aan de oudste vroeg ik hoe die het gevonden had. De Sint zonder Zwarte Piet. Zonder Piet? Maar met Jan? Zei de jongen ernstig. Jan? vroeg ik. Ja, Jan, jouw broer, zei die. Zag je dat dan niet? Dat was jouw broer. Ik vind Jan altijd aardig. Jan. Zonder Piet dus. Het kan dus. Ik ben benieuwd hoe het Sinterklaasjournaal met Diewertje Blok... dit probleem aan gaat pakken. Koos Vosterbaar. Morgen in het ochtendtumeur van Henk Spaan. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland die voor half elf uur luistert naar de KRO op Radio 1. De internetencyclopedie Wikipedia heeft de afgelopen weken... honderden gebruikersaccounts verwijderd. De artikelen voor Wikipedia worden geschreven door vrijwilligers... en daar gaat wel eens wat bij fout. Jasper Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. Redacteur bij Webwereld. Wat gaat er allemaal fout? Uh, nou, dat mensen uh, een eigen draai willen geven aan, aan feiten of aan gebeurtenissen... Of, of zien dat een ander een eigen draai eraan geeft... Ja, geef eens een voorbeeld. Uh, Mabel Wisser smith hier in Nederland. Uh, die was niet helemaal blij met hoe uh, de hele affaire op Wikipedia stond. En die heeft wel dingetjes uh, laten wijzigen. Uh, het verstrekken van onvolledige en onjuiste informatie... werd gewijzigd, uh, ingekort tot onvolledige informatie. Ja. Terwijl dat was wel zo formeel gezegd door de overheid. Dus ja, dat is toch niet helemaal wat dan gezegd is. Nee, en dan blijkt ook nog dat slimme PR-bureaus Wikipedia ook gebruiken... om reclame in artikelen te verwerken. Hoe zit dat? Ja, nou, daar is Wikipedia zelf nou uh, uh, ja, achtergekomen van geschokken... en ja, bezig om het aan te pakken. De vraag is in welke mate en hoe succesvol dat wordt. Maar er zijn wat PR-bureaus die adverteren met... huur mij in, ik zorg dat jij op Wikipedia komt. En ja, als je op Wikipedia staat, dat weegt heel zwaar. Hè? Dan, uh, als, je, als ik google op jouw naam en jij hebt een mooi lemma op Wikipedia... dan tovert Google dat hoog naar voren. Want ja. Wikipedia heeft de reputatie van encyclopedie. Betrouwbaar, onafhankelijk. Ja, maar dat is is het dus niet. Nou heeft Wikipedia dus zelf honderden gebruikersaccounts verwijderd. Ja, hoe weten ze nou wat waar is en wat niet? Want ze kunnen toch niet uh, van al die wereldburgers... alleen al die biografieën die erop staan... kunnen ze toch nauwelijks napluizen? Nee, niet helemaal, want dan ga je googlen en dan vind je bijvoorbeeld de Wikipedia. Ja. Maar nee, Wikipedia heeft wel van het we begin al een hele structuur opgezet om uh, te controleren wie wat invoert, uh, wie wat gewijzigd heeft en wat er dan gewijzigd is. Dus op het moment dat er iets gewijzigd is, is het niet overschreven, ja. maar is toch wel terug te vinden van hé, hey, wat stond hier eerst. Maar goed, dat, dat is inderdaad nogal een uh, naald, hooiberg, uh, rotkarweitje. Ja, en waarom zijn die honderden uh, gebruikersaccounts dan verwijderd? Zijn dat dan mensen die aantoonbaar onzin erop hebben geschreven? Nou, niet zozeer onzin, maar uh, mensen die een bepaald belang hebben. Hè. Wikipedia, daarachter zit een non-profit stichting. Um, daar zijn bepaalde richtlijnen voor. En uh, ja, mensen die aan de ene kant pr personen zijn en aan de andere kant uh, aan Wikipedia bijdragen. Soms ook hoger in de organisatie. Uh, dat kan niet. Dat is tegen de richtlijnen. Hè, en dat zijn ze nu aan het uitpluizen. Een collega van mij heeft het ook een beetje uitgezocht. En zometeen op computerworld.nl zet ook een mooi overzicht. Ja. Van iedere van deze dilemma-leugens. Bijvoorbeeld ook onze Nederlandse Adam Curry. Want? Uh, nou ja, die, uh, als je het een tijdje geleden opzocht. Hij was de uitvinder, de enige uitvinder van de podcast. Hij heeft dat in zijn eentje bedacht en gemaakt. Iemand anders is door hem ingehuurd en heeft dat uh, geprogrammeerd. Maar dat stond niet op Wikipedia. Wat stond er dan? Daar stond dat Adam Keurig het had bedacht en gemaakt. Punt. Juist. Goed, maar ja. Is, is dat natuurlijk niet een beetje spijkers op laag water? Uh, voor een deel wel, maar neem iets anders. Uh, neem uh, verzekeringsmaatschappij Unive. Die heeft een tijdje terug een hele rel gehad. Uh, en dat is nog in Zembla gekomen. En op Trosradar. Uh, dat dat de verzekeringen niet goed bleken te zijn. Ja. En dat, dat mensen ja, gedupeerd waren. Ja. Uh, en dat was helemaal verdwenen bij Wikipedia. Uh, Unive zelf heeft dat zitten wijzigen. Want ja, dat was iets uit het verleden. Dat doet er nou niet meer toe. Juist. Goed. Uh, het overzichtje is bij jullie ook te vinden via computerworld.nl. Heb ik het ja, goed onthouden? Ja, daar komt het zo meteen live. Oké. Okay. Jasper Bakker, redacteur bij Webwereld. Ik dank je zeer. Half elf dames en heren, uh, einde van deze uitzending. Ik hoor gerommel op de achtergrond en dat betekent dat we contact hebben met een gele bus ergens in Nederland. En in die bus zit Naida. Goedemorgen Naida. Dat klopt, Sven. Goedemorgen. En de gele bus die staat in Utrecht bij de Stad Schouwburg. Want vanaf, vanuit Utrecht ga ik praten over een nieuw tijdperk. Sinterklaas 2.0. De goedheilige man die moet met zijn tijd mee, zelfs als dat een personeelsreorganisatie betreft. En hoe we dat precies gaan doen, hoort u zometeen in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Is het NOS Journaal van half elf. Tegenover mij, Jan van der Putten. Het aantal zelfdodingen in Nederland is de laatste tijd sterk gestegen, meldt het CBS. In 2008 maakten 1353 mensen een eind aan hun leven. Vorig jaar waren het er 400 meer. In twee derde van de gevallen gaat het om mannen. Huishoudens hebben volgens het CBS in augustus 2% minder uitgegeven... dan in dezelfde periode vorig jaar. Al ruim twee jaar op rij geven huishoudens minder uit. Vooral aan duurzame goederen, zoals meubels en huishoudelijke apparaten... is weer fors minder uitgegeven. Heineken heeft een winstwaarschuwing gegeven. De winst daalde in het derde kwartaal met 15% tot 483 miljoen euro. Heineken had vooral last van de dalende bierverkoop in Oost- en Midden-Europa. En het Calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht is weer gesloten. Dinsdagavond werd de voorziening geopend voor de slachtoffers van de grote brand in Seniorenflat Grote Koepel in Zeist. Alle gewonden zijn inmiddels opgevangen in de reguliere zorg, heeft het UMC Utrecht laten weten. En dat zijn de hoofdpunten. Is de weg naar Antwerpen al vrij, John? Uh, ga ik even kijken. Nou, nog steeds niet. Want tot a 16, daar staat nog steeds een 3 kilometer file bij het Galder. Komt door een ongeluk. Bij het Galder is de rechterreis ook afgesloten. En ook nog files op de A1. vanuit Amsterdam richting Amersfoort. 2 kilometer bij 1 brugge. En verderop, in beide, in beide richtingen bij Barneveld staan files van 2 kilometer. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat 3 kilometer voor de afrit Hoenderlo. En problemen bij de spoorwegen, want van en naar Almelo rijden geen treinen. Dat komt door een stroomstoring en de vertraging is meer dan een uur. Gezellig. U kunt luisteren naar Naida. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida. Orange. Aurangzef. We beleven historische dagen. U wilt het misschien niet helemaal geloven... maar het Sinterklaasfeest zal nooit, maar dan ook nooit meer hetzelfde zijn. Als het aan de VN-mensenrechtenactivist Shepard ligt... komt de heilige Man nooit meer langs op 5 december. Maar zover laten wij het natuurlijk niet komen. We hadden wellicht eerder moeten luisteren naar de gevoeligheid... omtrent Zwarte Piet. Hoe het ook zij, vandaag gaan we praten over... hoe we ons mooiste kinderfeest klaarstomen voor een nieuw tijdperk. Heeft u ideeën? Laat het ons weten. Mail naar lijn lijn1.ntr.nl Twitteren kan hashtag Lijn1. U kunt me ook live bellen op 0800-1121. Ik ben benieuwd, hoe ziet volgens u het Sinterklaasfeest 2.0 eruit? Dit is Lijn1. Dag Sinterklaasje, dag Zwarte Piet van VOF, de kunst hoort... En als u zich nou afvraagt, waarom moeten we het weer hebben over Zwarte Piet en Sinterklaas? Oftewel het Sinterklaasfeest 2.0. Dick Metselaar vroeg zich af, waarom moet de NPO hier aandacht voor besteden? Hebben jullie niks anders te doen dan een hype creëren? Ik kan u vertellen, meer dan een half miljoen Nederlanders hebben intussen de petitie op Facebook getekend. Meer dan 112.000 mensen hebben ondertekend zwarte blijven.nl. Kortom, het gaat ergens over. Inke Stroeken zit bij mij in de bus, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Goedemorgen mevrouw Stroeken. Vorig jaar was u namens Nederland in Parijs. En daar heeft u de dames en heren... die de UNESCO-lijst voor Immaterieel Erfgoed samenstellen... He, de, u heeft Sinterklaas aan hen voorgesteld. Hoe reageerde zij op onze Sint? Nou, Sinterklaas was echt... Uh... Een popster. Kan niet anders zeggen. We waren zo door onze surprises heen. Iedereen heeft speculaas gebakken. Iedereen heeft surprises meegekregen. Het was echt een popster. Had u Zwarte Piet ook meegenomen? Nee, we hadden Zwarte Piet niet meegenomen. Waarom moest Zwarte Piet thuis blijven vorig jaar? Nou, wij wilden Sinterklaas A niet voorstellen om op een internationale lijst te komen. Wat zo heel veel gezegd wordt. Want dat, zover zijn we ook nog helemaal niet. Uh, uh, nou, we wilden gewoon laten zien wat imateriaal erfgoed in Nederland is. Mm -hmm. We hadden dus ook een grote, veel grotere tentoonstelling bij, bij ons. Maar, kijk, het was 5 december. Dan moet je Sinterklaas meenemen. Dus... Vandaar eh, dat maar, we meegenomen... Maar toch, warm nam u 5 december... u was in Parijs, u neemt ja. Sinterklaas mee om wij, voor te stellen... maar Zwarte Piet neemt u niet ja. mee? V uh, Zwarte Piet was al een discussie natuurlijk... en wij vonden dat die discussie eerst hier in Nederland moest uh, uitgevochten worden. Ja. En over Nederland, want die UNESCO-lijst... sommige mensen denken dat die er al is... de UNESCO-lijst voor immaterieel erfgoed... die is er nog niet, heb nee, ik van u begrepen. wij zijn nog bezig met de procedure. Ja. Dus er staat nog niks op. We hebben ook nog helemaal geen gedachte over wat we gaan uh, voordragen... Mm -hmm. En bovendien moet dat ook de, de Nederlandse regering doen, hè? De, de overheid. Maar er is wel een nationale inventaris. En daar staan al een aantal dingen op. Ja, maar daar staat, tot mijn grote verbazing, het Sinterklaasfeest ook niet op. Dus onze nee, eigen klopt. zin staat ja. niet op onze eigen ja. lijst van immaterieel erfgoed. Ja. Waarom niet? Uh, nou, uh, je komt erop als een gemeenschap die het echt draagt, ook een erfgoedzorgplan uh, opgesteld heeft. En er is, er, uh, Sinterklaas is voorgedragen. Er is ook al een begin van een erfgoedzorgplan. Maar een van de dingen in die erfgoedzorgplan is dat je uh, moet kijken van uh, wat zijn nou de knelpunten in het overdragen naar volgende generaties. Ja. En dat je, uh, als je daar zicht op hebt, dat je ook een strategie ontwikkelt om die knelpunten op en te lossen. En wat operen. is dan het knelpunt? In dit geval is het het knelpunt. Zwarte Piet weten we nog niet zo goed wat, wat we daarmee moeten. En wat is dan precies het knelpunt in Zwarte Piet? Nou, Zwarte Piet doet sommige mensen pijn. En steeds meer mensen pijn. In ieder geval, de, die roep wordt harder om Zwarte Piet te veranderen. Ja. Uh, en uh, natuurlijk, en, uh, Zwarte Piet verandert al. En die gemeenschap die hem voorgedragen heeft... zegt ook van, ja, luister eens, het is wel een... Ja, een, een volksfeest. Uh, iedereen viert het uh, bijna. Uh, ook in België is het geen punt. Uh, Aruba is geen punt. Maar hoe wil, moeten wij nou Zwarte Piet gaan veranderen? Wij zijn ook maar met een klein groepje. Ja. En toch willen we, we proberen... proberen willen we proberen om te kijken... Van, uh, of dat knelpunt niet opgelost kan worden. En kijk, En het verschil met... Wat iedereen zegt van je verkwanselt het erfgoed. Maar het verschil met materieel erfgoed is juist. Dat immaterieel erfgoed tradities. Dat die dynamisch moeten zijn. Want elke generatie moet er zichzelf weer in kunnen erkennen. Dus wat dat betreft mag zwart Piet. Moet zwartpiet, Piet. Moet Sinterklaasfeest ook mee veranderen aan de tijd. Dus en is het eigenlijk zelfs erf, immaterieel erfgoed eigen. Dat het ja. verandert met ja, de het tijd. Het moet doorontwikkelen. ontwikkelen. Ja. Ja. Maar als ik u goed begrijp. en Zegt u eigenlijk indirect ook. Jongens als wij willen dat ons Sinterklaasfeest behouden blijft en ook op onze eigen lijst van immaterieel erfgoed komt... dan moeten we wel iets met die zwarte piet, want anders raken we Sint ook kwijt. Ja, nou, ik ben van overtuigd dat als je daar niks mee doet... dat Sinterklaas gewoon nou verdwijnt. Maar dat tegelijkertijd weten wij uit de geschiedenis dat dat moeilijk is. Want Sinterklaas heeft al heel veel keren onder vuur geleden. En altijd kwam hij er sterker uit. Maar waarom kwam hij er sterker uit? Omdat hij zich veranderde. Ja. En over dat veranderen praat ik graag in de bus verder met Jef de Jager... cultureel antropoloog. Vernieuwing, dat kost tijd hè? Ja, heel veel tijd. Ja. Het, is jammer dat we zo laat aan, het is jammer dat we zo laat aan begonnen zijn... maar we, we wisten ook eigenlijk te weinig van, van de, de, de Zwarte Piet. Heel lang heeft het verhaal de ronde gedaan... dat hij zwart is vanwege de schoorsteen. Ja. Dat het een Moorse page was... Terwijl iedereen die uit zijn doppen keek kon zien dat het een, een, een, een kroeshaarige neger was. Zoals de eerste, het eerste, eerste c-element luidt wat al in 1828 of zo is gegeven. En dat aspect hebben wij op een of andere manier niet willen erkennen. Uh -huh. Als we dat wel erkend hadden in een vroeger stadium... dan was hij bijvoorbeeld nooit de jaren 60 en 70 doorgekomen. Dan was hij toen al echt flink aangepakt, denk ik hoor. Dus het is heel jammer dat we niet uh, duidelijkheid hebben gehad over de herkomst van, van, van Zwarte Piet. Hoe het precies zat. Terwijl wij gewoon konden zien hoe het zat. Dus zagen we zagen dat het een etnische uh, uh, Zwarte Piet was. Dat zagen we. Ja. Hans van Balen hangt aan de telefoon. Europarlementariër VVD. Goedemorgen, meneer van Balen. Ja, goedemorgen. Meneer van Balen, we hebben het vandaag over Sinterklaasfeest 2.0. Hoe ziet u Sinterklaas in nieuwe stijl eruit? Uh, zoals het altijd gevierd is met Sinterklaas, uh, een bischop uit Mira, dat is eigenlijk Turkije, hè? maar uh, nu hebben we hem eigenlijk uit Spanje, en met een, een hulpje, of hulpjes, uh, Zwarte pieten. dus gewoon zoals het is, niet aankomen, niet veranderen. Je hebt de jaren, cultureel antropoloog. Dan nou heeft u net een verhaal gehouden over hoe dat zit met onze geschiedenis. Ja, Volgens mij die... snapt meneer Van Balen toch niet helemaal. Nee, hij mag in die illusie blijven voortleven. Maar zo, zo oh, zal het gewoon vrij. niet gaan, denk ik. Uh, uh, er is nu toch al echt te, veel te veel protest tegen. En uh, uh, We weten nu ook hoe het, uh, hoe, hoe het ontvangen wordt. Uh, dus is onze daad om toch uh, Zwarte Piet uh, zwart te laten zijn... Uh, ernstiger, groter... Dan gaat het geweten van meer mensen spreken. En zo verdwijnt Zwarte Piet langzamerhand, denk ik. Ja, maar het is wel zo... Ik geef naar meneer Van Balen. Meneer Van Balen? Ja, ik bedoel, we zullen zien hoe het zich ontwikkelt. Maar ik zeg één ding. Uh, die, mevrouw, die rapporteur, die Verena Shepard van de Naties. is natuurlijk lichtelijk dolgedraaid om dit te zo Dat ben ik heel met zeggen. u eens. Ja. En hoe een, een traditie zich ontwikkelt, daar gaan wij allemaal niet over. Dus... Als, Wie gaat daar uh, dan wel over, meneer Van Balen, als wij mens, als mensen er niet over gaan? Uh, daar gaan wij allemaal niet over, maar uh, daar gaan gewoon... Als het Sinterklaasfeest zou veranderen, niet door de wet, maar gewoon door het gebruik... doordat men uh, Zwarte Piet niet uh, meer zwart maakt, nou ja, dan verandert dat. Maar ik vind het onzin dat de VN of een andere instantie Nederland oproept dit te veranderen. Ja. Dat zou dus dan moeten via een wet, want hoe zou je dat anders moeten doen? Dat vind ik echt onzin. Ik vind het ook... Een, Mooi feest, voor mij mag het blijven zoals het is. En als uh, mensen dat anders gaan vieren, kan ik daar niks aan doen. Uh, maar we gaan niet via de VN of via nee. andere organisaties. Nee. Helemaal helder. Ik dit ga, dit ga de meneer Van Balen en mijn gasten in de, in, in de bus. De discussie over de VN-dame gaan we hier niet voeren. Maar je kunt wel zeggen, nou we moeten zij zich mee, gaan we het niet over hebben. Terug naar ons. Meneer Van Balen, ik hoor u twee dingen zeggen. Aan de ene kant zegt u, het Sinterklaasfeest moet blijven zoals het is. Voor mij geen uh, voor mij, Sinterklaas. Voor mij, ja. voor u. Vier het zoals ik het vier, ja. Ja, u viert het zoals u het viert. Uh, dan zou ik Tradisch, zeggen, op, u, op uw eigen feestje kunt u dan een Zwarte Piet inhuren. Maar in het grote, als samenleving, wordt het niet tijd voor een regenboog aan Zwarte Pieten? Nee, ik vind dat niet. Maar ik heb net gezegd, dingen ontwikkelen zich. Tradities uh, zijn niet uh, statisch, die, die ontwikkelen zich. Dus als de gemeente uh, Almere, ik zeg maar een gemeente dat anders wil gaan doen... Uh, Bemoei ik me daar niet mee. Uh, ja. Ik zeg alleen ik blijf het virus zoals het is en okay. geen interventie door de VN dus of door andere instanties. U blijft gewoon een, een, een lieve, aardige, traditionele man die het gewoon doet zoals hij het altijd deed en intussen verandert de wereld om u heen en u kijkt mag ernaar. Allemaal. Dat mag allemaal. mag allemaal. Kijk, daar ben ik nou ja, wel niets. blij mee, meneer Van Balen. Dat, dat vind ik goed van u. Blijft u dat wel roepen? Dus u gaat ja, al die mensen. Liberaal, dus ik ga mensen niet uitleggen hoe ze dit moeten doen. Iedereen bepaalt dat zelf. Dus u ondersteunt hierbij dan ook de mensen die zeggen. Zwarte Piet mag veranderen? Ik zeg alleen, ik verander niet... en het mag niet worden afgedwongen... maar mensen uh, zijn oud en wijs genoeg om Sinterklaas te vieren... of niet te vieren. Ja. Maar ik ben er tegen dat dus via de wet... de overheid zou zeggen, dit mag niet meer. Klaar. En, en mensen ja. moeten dit zelf weten. Ja, en, en dat, zelf dat weten hoe ze het ja, doen. moet je ook niet van bovenaf willen veranderen. Want dat kan nee. niet. Want Sinterklaas in het verleden was ook wel eens verboden... en dat gingen ze toch door met vieren. Ja. Kijk, belangrijk is om goede voorlichting te geven... En, dan gaat het van, en dat het van onderop zelf verandert... En het verandert. Het met goede voorlichting. Wat is die voorlichting dan? Nou, wat wij ook bijvoorbeeld doen. Om te laten zien van dat je bijvoorbeeld niet dat stereotype uh, figuur. van, uh, van een, een donkere mens ja. uh, op zwart Piet moet zetten. Hè? Dus dat je uh, geen dikke lippen. geen dom gepraat. Uh, en daar zijn we natuurlijk al een heel, heel veel jaren mee bezig. En sinds Zwarte Piet is natuurlijk ook een heel, heel veel belang. Maar als je dat van bovenaf gaat doen. Dan, ja, dan, dan gaat iedereen roepen. Gaat iedereen op de rem staan. Ja. En het moet gewoon ook een, een natuurlijke. Proces zijn. Meneer Van Balen, als ik mevrouw Stroeken hoort... bent u het met haar eens? Meer voorlichting over Zwarte Piet, hoe die wel en niet moet zijn? Nou, ik denk dat we het eens zijn dat je niks op moet leggen. En ja. dat tradities zich ontwikkelen. Uh, en dan zeg ik, uh, dat is zo. En voorlichting, ja, ik moet zeggen, wij vier Zwarte Piet thuis. Ja. Uh, en mijn zoontje zit gewoon op een school... waar uh, blank en zwart en alles door elkaar zit... En die heeft nog nooit uh, de link gelegd met ondergeschiktheid van zwarte mensen aan witte. Ja. En meneer Van Balen, hoe, want, want u ziet natuurlijk ook... dit is zoals u dat zelf uh, persoonlijk vindt... maar u ziet dat in het land de discussie heftig is, over en weer. Hoe kijkt u daar tegenaan, tegen die heftigheid, tegen die heftige reacties? Dat mensen hechten aan het Sinterklaasfeest. Dat ze dat belangrijk vinden, dat ze dat prettig vinden... en dat ze geen zin hebben in politiek correct gebazel... dat ze zeggen, dat maken we zelf wel uit. Nou, dat vind ik goed. Ja, maar als u dat zegt, hè, politiek correct gebazel... ik vind wel dat u al die mensen die, zich wel, die wel gevoelig zijn... voor het feit dat, het, dat die Piet Zwart is... dat u disqualificeert, want u neemt dan hun nee, gevoelens niet zeg, serieus. Nee, ik zeg, als u zelf Zwarte Piet of Sinterklaas niet wil vieren... Ja. niemand verplicht u daartoe. Uh, als u het anders wil vieren, niemand zegt dat dat niet mag... Ja. Uh, maar gaat ook niet aan anderen opleggen dat zij het niet meer mogen via, via de traditionele weg. Dat vind ik politiek correct gebaasd. Anderen iets opleggen. Uh, we zijn in een vrij land en iedereen beslist gewoon wat hij viert. Ja. Meneer De Jager. Ja, toch zal het niet zo vrijblijvend meer zijn, denk ik. Dat mensen zonder meer mensen kunnen sminken en dan net doen alsof er niks gebeurt. Dus er is wel degelijk iets, iets gebeurd en er is iets aan het veranderen. En dat kan best geleidelijk gaan. Maar ik denk dat het azijn een beetje in de melk is. En dat het is afgelopen met uh, ja. Pieter Mon, Dat hij nu echt moet, echt moet gaan veranderen. willen we niet uh, allerlei tafereelen krijgen op straat? Want daar moet, daar moet je daar toch ook niet aan hebben. denken. Dat, dat is helemaal pijnlijk. Hè? Dit, dit gaat om een kinderfeest. En leidt vervolgens tot een van de grootste culturele conflicten die we momenteel in het land hebben. Dat is toch een, een, een, een paradox. Dan heb ik jou daar. Dat mag niet gebeuren ook. Hè? Okay. Laatste reactie van meneer Van Balen. Wie bepleit dat Zwarte Piet van bovenaf wordt afgeschaft, zal ook ooit bepleiten dat je geen kerstboom meer mag hebben, want dat is ook uh, eenzijdig uh, westersfeest. Uh, die zal het Seasons Greetings zeggen in plaats van gelukkig kerstfeest, ik zeg laat mensen gewoon zelf bepalen hoe ze het doen daar ja. ben ik ook helemaal, helemaal mee eens. Ik bedoel, dat kun je niet van bovenaf bepalen. Maar ik vind wel dat uh, men uh, zo langzamerhand kan reageren op uh, alle agressie die er gaande is. Ja. En dat zal ook ongetwijfeld gebeuren. Op kleine schaal, op zijn minst. En uh, misschien op hele grote schaal, wie weet. Oké, okay. Meneer Van Balen, als ik het goed hoor, zegt u voor mij geen Sinterklaas 2.0. En de mensen die wel klaar zijn voor Sinterklaas 2.0. Be my guest, doe wat je niet laten kunt. Vrijheid, blijheid. Dank u wel, meneer Van Balen. Even terug naar de bus. Jeff de Jager, cultureel antropoloog. Uh, kunt u mij uitleggen? Want dat, dat is wat ik me steeds afvroeg. Vorig jaar nog was het, als je, als je zei... ik ben tegen het feit dat uh, Piet zwart is... en uh, alle mensen die vorig jaar nog uh, lieten blijken... hoe gevoelig ze waren voor die zwarte Piet... die werden eigenlijk weggelachen. Die werden niet serieus genomen. Ja. Ook in de grote talk shows niet, in de kranten niet. En ineens zie je dat dit jaar... dat we wel serieus met elkaar in gesprek gaan. Heftig, maar we gaan wel met elkaar in gesprek. Van waar ineens die kanteling? Ja, dat is een kwestie van momenten... Uh... Ineke Stroeken heeft daar ook aan bijgedragen... dat er op een gegeven moment een discussie gaat, gaat kantelen. Hè, en dat wij uh, ons bewust worden van wat er gaande is. In het begin is er, is er agressie. Ik begrijp alweer die agressie heel goed. Want uh, het, het is echt zo, en dat zegt mevrouw Stroeken ook... Uh, dat de intentie om racisme uh, te bedrijven er niet is. Ja. Ik bedoel, uh, het, het, er is geen, geen echte opzet... He, en, uh, dus nu hebben die mensen het gevoel dat ze een bekeuring krijgen terwijl ze geen verkeersovertreding hebben begaan. Oké, okay, en He. ook ja, dat snap ik. Dan denk ik, als we dat nou ook even opzij leggen. Goed, inderdaad, Zwarte Piet. Ook ik heb uh, altijd Sinterklaas en Zwarte Piet gevierd. Ik zou er niks racistisch in, maar ik begrijp wel de gevoelens ook, van mijn ja. Zwarte Nederlandse medebewoners. Ja. Mede mede als we nu ook kijken naar de reacties op Twitter en e-mail... die op dit moment binnenkomen bij lijn 1... dan is de tendens van die reacties... waar maken we ons druk over handen af van Zwarte Piet? Terwijl ik denk, ik wil een Zwarte Piet die alle kleuren van de regenboog geeft... die in een rolstoel zit, een Zwarte Piet met een hoofddoek... een Zwarte Piet die een duidelijk een, een sexy vrouw is... een slimme Zwarte Piet, een domme Zwarte Piet. Waarom vinden mensen het zo moeilijk? Kunt u mij dat uitleggen, mevrouw Ineke Stroeke? Nou, het heeft ook te maken met identiteit, hè? Uh, Sinterklaas en Zwart Piet horen bij onze identiteit. En als iemand anders het zegt dat het anders moet, dan kom je aan iemands wezen. Kijk, op het moment dat je zelf denkt van nou, ja, inderdaad, dat kan niet meer Zwarte Piet. Dan ga je veranderen. Maar als iemand anders dat zegt, dan ga je op een beetje. Maar de wie is die ander? Hand. Even nogmaals, ik ga die dat vn discussie wil ik even niet voeren. Nee, dat zijn maar ander. Nederlanders die hier wonen, Nederlanders als ik, die ergens anders vandaan komen. Dus de zwarte medebewoners, ja. die zijn toch niet de ander meer na al die jaren in Nederland. Die hebben toch net zoveel recht om absoluut. te zeggen ik wil dat feest, ja. maar ik wil wel ja. dat dat feest een andere kleur krijgt. Ja, dat, absoluut. Die hebben dat recht op. En het zijn natuurlijk ook Nederlanders die het ja. zeggen. Hè? Maar het gaat, de hardheid maakt ook dat de andere kant de hardheid steeds meer toeneemt. Okay. Uh, de, twee jaar geleden had ik precies hetzelfde verhaal voor een groep mensen, een hele grote groep mensen. En ik liet zien van Zwarte Piet en uh, dat dat moest veranderen. En iedereen geloofde dat. Hè? Iedereen zei, begreep dat ook. Hè? Nu diezelfde groep, ging over een andere lezing, maar toch het waren nu allemaal ineens tegen. Oh ja. Op het moment dat je gewoon hard uh, gaat reageren. En uh, daarom vind ik ook die, die hardheid, we moeten in dialoog en niet dat we zoveel hit debat uh, voeren. Want dan ga je allebei op de rem staan en dan, ja. Ja, dan kom je geen steek verder. Aan de telefoon hangt intussen Mona Keizer van het CDA. Mevrouw Keizer, goedemorgen. Hoe hard bent u in deze discussie? Ja, kijk, volgens mij is dat een verkeerde manier om deze discussie te voeren. Uh, waar het hier over gaat, is dat er blijkbaar mensen zijn die zich uh, achtergesteld voelen. Terwijl als je kijkt naar het karakter van het feest, dat er helemaal niet nodig is. Het is een kinderfeest waar miljoenen Nederlanders, uh, van alle kleuren overigens, warme gevoelens uh, aan koesteren. En wat ik, uh, uh, als ik naar deze discussie kijk, wat ik bang voor ben, is dat we in een Nederland terechtkomen waarbij alles, wat ook maar enige gevoeligheid in onze samenleving opkomt... ...moeten gaan honoreren met een verbod. Voordat je het weet, moet hollebol Gijs uit de Efteling vandaan. Omdat mensen. zwaar zijn zich tegen de moeten Mevrouw Keizer, twee dingen. Eén, als u dat zegt, dan denk ik. oeh, daar klinkt een beetje een onderdrukte angst. Want u bent bang als u nu toegeeft op Zwarte Piet, raakt u de rest kwijt. Lijkt me een angst die irreëel is. Maar daar ga ik het nu niet over hebben, waar ik het wel met u over wil hebben. U bent blijkbaar niet in staat. en met u nog vele andere Nederlanders. om die mensen die wel die gevoeligheid van Zwarte Piet ervaren. om die te overtuigen. Dus ja. U heeft de andere mensen er niet van over kunnen overtuigen dat zwarte piet zoals die nu is, moet blijven. Dus u zult toch een klein beetje moeten meebuigen. Nou ja, kijk, om toch even op dat eerste uh, terug te komen. De reden waarom wij het hier nu over hebben. is Omdat er gepleit wordt voor een verbod. Uh, dus ja, de, de, de stelling die, die ik uh, in meerdere van dit soort discussies uh, uh, neerzet. is. gaan we nou alle overgevoeligheden die er in de samenleving zijn. En er zijn er legio, elke keer weer. Uh, ...oplossen met een verbod. Ja. Terwijl volgens mij mevrouw Keizer, ik ga u even onderbreken. Dat, dat, even, ja, maar, mevrouw Keizer, we hebben het punt, niet over een verbod. We heeft, hebben het over wat verandering. Dat heeft weer te maken, wat dat heeft te maken met... Van ...dat je dan weer andere mensen te komt. En waar het over zou moeten gaan... ...is waarom... voelen mensen, trouwens niet... ...alle mensen met een, met een, uh, met een, uh, met een donkere huidskleur ...zich nou hier... Uh, ...door uh, achtergesteld. Want dat is echt niet het karakter... ...van het kinderfeest. Ja. Jef de Jager, cultureel antropoloog. U moet kunnen uitleggen op de vraag van mevrouw Keijzer... waarom voelen die zwarten zich geraakt? Ja, omdat er gelijkenissen zijn. En uh, inderdaad, ze heeft gelijk. Er zullen ongetwijfeld uh, uh, uh, gevoelens van algemene achterstelling achter zitten. Ook, ja. Uh, maar om die nou uh, te gaan uh, tackelen... Dat, dat is wel erg veel werk. Makkelijker is om, om een beetje mee te buigen met, uh, met de wind die opgestoken is, lijkt mij... Mevrouw... Ik hoop, ja, sorry. Ja, even, ik, het goede vraag die u stelt, uh, meneer De Jager, dus even naar mevrouw Mona Keizer Wij hebben het hier niet over een verbod, ver, verbod, maar de vraag aan u is, wilt u meebuigen? Nee, maar de vraag is dan, uh, waar, waar naartoe? Kijk, weet je, waar je, het, waar je het ook over zou kunnen hebben, en dat is in het verleden ook gebeurd, ja, waarom zijn het allemaal mannen? En voordat je het weet kom je in een discussie terecht... die je volgens mij um, helemaal niet moet willen voeren. Er zijn uh, scholen in, in de donkere, de, de zwarte... Ja, alleen al dat al zeggen is trouwens zoiets... In, uh, in de wijken waar met name mensen met een andere huidskleur wonen... die daar op een andere manier mee omgaan. Maar er zijn ook delen ja. waar dat niet zo is. Waarom moet nu toch altijd alles van bovenaf geregeld worden. Ga toch gewoon nee. eens kijken hoe dat feest... Ja. op verschillende plaatsen wordt uh, ervaren. En voor de meeste Nederlanders... is dat een feest... met Sinterklaas... en met Zwarte Piet. Ja. En Zwarte Piet is trouwens door de jaren... zo niet eeuwen heen... heeft hij zich ook ontwikkeld. Precies. Hè? Dat was ooit een, een, een mysterieuze Moorse helper. Ja. Het is een tijd een strenge opvoeder geweest. Toen hebben we nog het verhaal van de schoorsteenveger gehad. Inmiddels is het een hedendaagse CEO van het Sinterklaasbedrijf. Uh, ja. En als die er niet zou zijn, zou het Sinterklaatsbedrijf in het honderd landen. Ja, mevrouw dus Keizer, ook daar zijn ontwikkelingen. Geweest. Heel goed, mevrouw Keizer, u zegt eigenlijk precies wat wij ook zeggen. Zwarte Piet heeft zich meebewogen met zijn tijd, is steeds veranderd. Dus mijn vraag aan u is: want u zegt meebuigen waar naartoe? Waarheen? Waar zou u naartoe willen buigen? Ik vind, zoals het Sinterklaasfeest op dit moment gevierd wordt... vind ik een um, prachtig, mooi kinderfeest. Als je kinderen, je kleine kinderen... Um, kijk, ik heb zelf natuurlijk ook jonge kinderen... die, die vragen mij wat die hier in vredesnaam aan de hand, mannen... Uh, Zwarte Piet uh, is, is iemand... zonder Zwarte Piet zou Sinterklaas helemaal niks kunnen. Ja. Dus die kijken met ontzag naar Zwarte Piet. Ja. En wat legt u dan uit aan uw kinderen? U zegt dan eigenlijk, lieve kinderen, ik buig niet mee. Nee, dat is, dat is dus precies het punt wat u doet. U maakt hier een, een, een landelijke discussie over. Uh, dit discussie die gaat is landelijk. Grote woorden, zoals discriminatie, terwijl wat dit is... Het is een kinderfeest waarbij ja. kinderen met ontzag naar Zwarte Piet kijken. En laten ja. we dat nou met elkaar koesteren. Heeft u de petitie uh, Zwarte Piet moet blijven al ondertekend? Wat zegt u? Heeft u de petitie Zwarte Piet moet blijven al ondertekend? Uh, nee, nee, dat heb ik nog niet. Nee, gedaan. Dus ik weet ook niet of ik dat ga doen. Want weet je, ik vind nogmaals, het is een kinderfeest waarbij kinderen met ontzag opkijken naar Zwarte Piet... en laten we het alsjeblieft zo houden. Ja. Even tot slot, hè, mevrouw Keizer, want u had het over uw eigen kinderen. Maar als uw kinderen nou morgen een Zwarte Piet zien die gewoon wit is... en een Zwarte Piet die eruit ziet als een Chinees... een Zwarte Piet met hoofddoek, een Zwarte Piet met een tattoo... vinden uw kinderen dat dan lastig? Begrijpen ze dat dan niet meer? Mijn kinderen zijn gewend aan, aan en overigens zo'n beetje alle Nederlands van alle kleuren zijn gewend aan het kinderfeest van Sinterklaas en Zwarte Piet. Ja, en weet je, ik heb gewoon niet zoveel met het, het, het, een kinderfeest gebruik als een soort politiek instrument. Daar gaat dit niet over. Laten we okay. onze verschillen. Uh, koesteren en we hebben nou eenmaal een Sinterklaasfeest met Zwarte Piet. En laten Helder. we het hebben over daar waar echt discriminatie aan de orde is, want dan vindt u mij aan uw zijde. Dank u wel, mevrouw Keizer. Terug naar de bus Jef de Jager. We gebruiken het Sinterklaasfeest voor een politieke agenda, als ik mevrouw de Keizer zo hoor. Nou, dat zit er natuurlijk ook wel een beetje achter, maar dat moeten we niet laten gaan overheersen. Zeker niet. Uh, alsjeblieft zegt, dan krijg je een discussie waar je helemaal geen eind aan komt. Hier, hier kunnen we een beetje, beetje, beetje veranderen, een beetje ons aanpassen. En laat dat gebeuren. Ik hoop eigenlijk dat er dat eens iemand van bijvoorbeeld de, de Amsterdamse intocht gaat zeggen van laten we nou het even, iets, even een keer iets flink anders doen. En alleen maar bijvoorbeeld grijze pieten of, of zwarte route pieten gebruiken. Ik denk niet dat het genoeg is, maar het zou in ieder geval zo'n zo aardige stap zijn ja. in de richting die... Nou. Maar het gaat ook gebeuren zoals het er nu nou uitziet... Er gaat iets veranderen. Ja, dat kunnen we gaat stellen, toch? Denk jij dat ook niet? Ja, ik denk het ook. Ja. Ik, ik, ik denk dat het nu in de versnelling gaat. Ja. Maar we zagen vorig jaar ook al dat er andere soorten Pieten bijliepen. Ja, je, ja. uh, alleen ja, groene en gele, uh, dat, dat vinden kinderen <laughs> helemaal niks. Nee. Oké, okay, dank jullie wel. Dank je wel, Ineke. Dank je wel, Jef de Jager. Ja, en ik denk, wij schrijven geschiedenis. Kunnen, wij kunnen straks onze kleine kinderen vertellen. Ik was erbij. Het Sinterklaasfeest voor 2013 en het Sinterklaasfeest na 2013. Ik vind het toch wel een mooi idee om te zeggen: een wereld, ik geloof in een wereld